Deze week in het online programma Gnosis Nu, week 15. De neerdaling van de zeven stralen. De neerdaling van de zeven stralen. Het heilig avondmaal heeft betrekking op de neerdaling van de zeven stralen van het oerpranische licht. Men spreekt in de school van de geest over avondmaal omdat deze toestand wijst op een afscheid. De dag van het gewone, oude, dialectische leven vaart voorbij. En aan de avond van die dag keert de leerling zich tot de eeuwige, nieuwe dag, waarvan hij hoopt dat het morgenrood spoedig zal blijken. De school van het Rozenkruis is een inspanning van de universele broederschap om u tot dat avondmaal te voeren. U komt daartoe niet automatisch. U moet ertoe besluiten. U dient zelf uw dag van de natuur te beëindigen in een intelligente persoonlijke gerichtheid. Daarom begint de alchemische bruiloft van Christian Rozenkruis dan ook met een nadrukkelijke mededeling dat hij op de avond voor Pasen bezig was zijn dierbaar paaslam te bereiden. En al dus kunnen wij vier hoofdfasen van het pad ontdekken. Ten eerste de voorbereiding, ten tweede de avondmaalsviering, ten derde de kruisgang en ten vierde de opstanding. In de school van de geest spreken we van een zevenvoudige inwijding, over een zevenvoudig proces van zelfinwijding. Het getal zeven staat voor beweging en leven, voor groei, en nieuwe wording. Genesis vertelt van... zeven scheppingsdagen. Zeven kleuren van de belofte... in het teken van de regenboog. Zeven planeten... van de weg der sterren... draaiend om de zon. Ook in de alchemische bruiloft... van Christiaan Rozenkruis... vinden we voorbeelden terug... van een zevenvoudige ontwikkeling. In een droom ziet Christiaan Rozenkruis hoe zeven keer voor de mensheid een koord wordt neergelaten om haar uit een donkere put op te trekken. Wie het koord weet te grijpen, wordt opgetrokken. Als je weet dat er meer is dan het lineaire leven van ruimte en tijd, heb je het koord te pakken. En beleef je nu, in je leven, jouw avond voor Pasen. Op deze avond voor Pasen ontvang je de uitnodigingsbrief voor een koninklijke bruiloft. Misschien voel je je, net als Christian Rozenkruis, onwaardig om aan de geestelijke inwijdingsweg te beginnen. Tref je bij jezelf tekortkomingen aan en twijfel nog zoveel onwetendheid en weet je niet vrij te zijn van eigen belang. En toch ligt precies, zoals je nu bent, het begin om op weg te gaan. De voorbereiding bestaat uit het bereiden van je dierbaar paaslam. Het houdt in dat je afscheid neemt van je oude zelf en je uiterste best doet om het hoogste dat in je leeft ook werkelijk te volgen. Niet stil te staan bij je onvolkomenheden, maar vertrouwen te geven aan het licht. Want waar je ook gaat, het licht reist met je mee. Je ontvangt zeven sleutels om de zeven eeuwige deuren te openen. De heilige zeven geest. Daalt op je neer en leidt je over de grens van het menselijk bereikbare heen. Je verandert innerlijk, wordt nieuw. In je overgave vier je de bruiloft, de vereniging van geest en ziel. De oorspronkelijke geest van wijsheid bezielt jou opnieuw. De liefde klinkt door je heen, in jou als mens persoonlijk en je vindt harmonie je staat op in nieuw leven in een nieuwe hogere en eeuwige bewustwording de opstanding vier je in 2022